6 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedenavond. Hulpdiensten uren druk met 1 april grap leeuwarden. Grote heidebrand bij Radio Kootwijk en tombonen wind ronde van Vlaanderen. Het weer vanavond kan het noorden een beetje regen vallen. Morgen vrij veel bewolking en opnieuw in het noorden wat regen in het zuiden droog en morgen een graad of 11. Grote punten die boven het water uitstaken in een singel in Leeuwarden. De burgemeester nam geen enkel risico, want het kon wel eens een echte bom zijn. Maar het bleek een 1 april grap. Wel een dure grap, want brandweer, politie en explosievenexperts waren uren in de weer. Verslaggever Jessica van Spengen. Meneer, u kwam even kijken? Ja hoor, ik heb daar een uh, bom gezien. Hè. Die hebben ze even in de handen gehad en even heen en weer geslingerd. Maar er gebeurde niks. Ik zie niet zo vaak een bom. Hoe ziet een bom eruit? Ik weet niet. Het was een vierkant bakje wat ze in de handen hadden. Die ze omhoog hielden en uh, ermee slingerden. En toen zijn ze weggegaan. En wie is ze? De Duikers. Wat moet je hier nou met een bom? 1 april. En het kwam weer, uh, speelt. En de politie wou staken. Nou, dat is dit een mooie uh, gelegenheid om even uh, rustig te doen. Niet betreden politie... Het is afgezet in een straal van 300 meter. Zelfs de bewoners van het Occupy kamp moesten de boel verlaten. Ja, klopt inderdaad. Het de eerste keer in vijf maanden dat het bezetting gebroken is. Mevrouw gewikkeld in een deken met een klein mannetje op de buik. Als het nou een grap is, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Is het niet een grap van het Occupy kamp Ik zou niet weten wie, dat, wie zoiets gaat plannen, nee. In de Westersingel zou een... ...projectiel gezien zijn met grote punten boven het water uit. Een bom, een explosief of misschien één grote grap? Nee, een buitenproportionele grap. Het woord grap is zelfs verkeerd, want de explosieve opsporingsdienst heeft meteen tegen ons gezegd... ...dit is een serieuze bedreiging. Burgemeester Kronen, wat was het nou? Het is een bom... Met uh, peurschuimvulling. het ziet er wel uit als een bom. Ja, het is echt zo'n bom zoals je die wel kent uh, uit oude tijden. Een, een bol met uh, pinnen erop. Als ik het plaatje zo zag, dacht ik gelijk, dit is een grap. Dat dachten we allemaal. Maar als de deskundigen zeggen, het is een gevaarlijke bom, dan kan ik geen risico nemen. Wie zit hier nou achter? Dat weten we nog niet, maar het wordt uitgezocht. U deed er een beetje geheimzinnig over. U heeft wel aanwijzingen dat het in ieder geval een grap is. Wat voor aanwijzingen? Nou, om te beginnen dat het ding er ligt, is natuurlijk de eerste aanwijzing. Maar we weten nu ook wel uh, dat er iets gebeurd is voordat hij er lag. Wat dan? Dus, ja, dat zeg ik niet in het belang van het onderzoek. Wat kost dit nou? Nou, dit kost heel veel geld. Want je moet dus niet alleen de mensen oproepen en die moeten allemaal hun werk doen. Maar je moet ook al uh, ruimtes inhuren waar uh, bewoners moeten worden opgevangen. De bussen stonden al klaar om mensen te vervoeren. Ja, dat kost allemaal veel. De burgemeester en die hoopt die schade al die kosten te kunnen verhalen op de dader. Als die natuurlijk bekend wordt. Grote heidebrand vandaag bij Radio Kootwijk in de buurt van Apeldoorn. Die oversloeg naar de bossen, verslaggever Trudy van Rijswijk. Nou, er is hier een woud aan brandweerauto's en brandweermannen. Maar de brandweermannen staan inmiddels allemaal lekker aan de soep. Want de situatie is inmiddels aardig onder controle, lijkt het. van de ook weer gaan afbouwen. Martin Slot van de brandweer Noordoost-Gelderland. Ik heb de indruk dat het uh, aan het overgaan is... Ja, dat is correct. De brand is uit. Ik heb zojuist het zijn brandmeester gegeven. We hebben nog wel wat nasmeulende heiden. Dus daar gaan we, we zullen nog wel even bezig zijn met dat helemaal nat maken... en zorgen dat het ook geen uitbreidingskansen meer heeft. Maar het is, het is in die zin voorbij. Hoe groot is het gebied wat getroffen is? Worden een grote 100 hectare. 100 hectare? Ja. En weet u wel hoe het gekomen is? Nee, geen flauw idee. Maar wat in ieder geval wel zeker is, is dat het hier behoorlijk droog is. Dat kan je zien. Oh, ga gaan er bijna overreden. Ja. Het is droog, daarom hebben we ook code geel gegeven afgelopen week. Um, en het heeft ermee te maken dat het buiten droog is, buitendroog, maar ook de vegetatie is droog. De sapstromen zijn nog niet op gang gekomen. Dus als het dan gaat branden in combinatie met de wind, ja, dan, dan moeten we daar gewoon met extra potentieel heen. Hoeveel mensen zijn er hier wel niet? Ik tel zoveel brandweerauto's. Ja, we hebben in ieder geval 16 brandweervoertuigen aan het lussen gezet. En dan hebben we nog wat ondersteunende voertuigen. Dus je hebt het zo over 120 man. Ja. Aardige klus dus op zo'n zondagmiddag. Het, ja, dit is best een forse brand. Het heeft helemaal gelijk in. Even later ben ik in het gebied en kan ik met eigen ogen zien hoe groot de schade is. Alles zwart geblakerd. Een enorm terrein. Diep en diep zwart. De brandweer is hier aan het nablussen. Ze rijden nu in eind van me af. Maar waar ik sta, blus water... Dat is mooi, nou, De brandweer is nog steeds bezig om het vuur te blussen. Vrijdag woedde er in het gebied ook een natuurbrand. De brandweer vermoedt dat die brand is aangestoken. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De landen die zich de vrienden van Syrië noemen... hebben in Istanbul voor de tweede keer een conferentie gehouden. Zo'n 70 ministers straken de Syrische oppositie een hart onder de riem... en riepen president Assad op het vredesplan van Kofi Annan te accepteren... Het was vooral een symbolische top, want onder meer de Europese Unie, Rusland en China waren er niet. Minister Rosenthal was er wel, en correspondent Bram Vermeulen vroeg hem wat Nederland voor de oppositie in Syrië kan doen. Wat wij voor de Syrische oppositie kunnen betekenen met z'n allen is hen te steunen met alle mogelijke middelen die uh, er zijn, behalve militairen. Waarom het. niet met wapens? Want daar vragen ze nu wel om, heel duidelijk omdat dat over en weer de escalatie alleen maar bevordert. En waar het nu om gaat is, dan komen we bij de inzet van vandaag. De duidelijke mededeling dat Assad niet voortdurend kan blijven zeggen: ik doe mee met het plan van Annan. En onderwijl doet hij er niks mee. Eindelijk dus, geweld. Dus kernpunt is niet alleen het aanvaarden van dat plan, maar ook het uitvoeren ervan. En ik heb ook zelf heel nadrukkelijk gezegd dat het niet al maar kan doorgaan met dit soort uh, winnen van tijd. Ja, Maar hoe dwing je hem daartoe dan, als ze daar verder geen middelen voor hebben? Door te werken met al datgene wat we wel in handen hebben. Sancties, nog meer sancties, nog strakker. Uh, die sancties ook zoveel mogelijk van toepassing laten zijn... niet alleen voor de Europese Unie, Arabische Liga, en nog een paar landen... Maar zo ongeveer alle landen die je kunt denken. Ja, dat dat is... kunt u zeggen, maar vandaag China, Rusland, Iran en zelfs de EU en meneer Annan zijn er niet. Dus wat stelt dat voor? Er zijn vele Europese landen. Ja. Maar niet de EU. Niet de EU in, in, in de formele zin van het woord. Maar wel vele Europese landen. De Amerikanen zeggen nu weer, we gaan er nog verder in. Dat is één, twee. En dat is een typisch punt vanuit Nederland, dat nu ook wortelschiet schiet in de Friends of Syria groep. Dat is het bevorderen van, ik zeg het maar even, zoals het is... het bevorderen van overlopen door diplomaten, militairen... mensen uit de veiligheidsdiensten, eh, ook eh, eh, mensen uit het bedrijfsleven... met dan ook de, het worteltje dat je ze voorhoudt... namelijk dat ze dan van de sanctielijst af kunnen. Minister Rosenthal in gesprek met Bram Vermeulen. Minister Leers gaat niet over de inzet van de politie bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zeggen veertig gemeenten die regelmatig met asielzaken te maken hebben. Discussie was deze week in het nieuws omdat de burgemeester van Giezenlanden de politie verbood mee te werken aan de uitzetting van een Afghaanse vluchteling. Leers vindt dat in dit geval niet de burgemeester, maar de minister over de inzet van de politie gaat. John van Tilburg voert het woord namens de veertig gemeenten. Goedenavond. Goedenavond. Komende week gaat hier over een brief naar minister Leers. Wat staat er in deze brief? De brief zal verwijzen naar een notitie die geschreven is uh, door het logo. In zaken de bevoegdheden die een burgemeester heeft of de minister heeft als het gaat om uh, de openbare orde. Dus de inzet van de politie als de openbare orde in het geding is. En uh, de, de, de notitie geeft met name aan dat in dat geval de burgemeester de bevoegde autoriteit is. Aankomende dinsdag heeft de burgemeester van Gieselanden een gesprek met minister Leers... precies over deze kwestie. Bent u het met haar eens? Nou, wij zijn het eens met de stelling dat de burgemeester de bevoegdheid heeft in deze... als het gaat om de openbare ordeverantwoordelijkheid. Het rijdt alleen af... Hey, die minister die kan nog twee dingen doen. Die kan zeggen, ik laat zo'n beslissing van de burgemeester vernietigen bij de kroon. Ja, nou, dan, dan ga je wel een hele vergaande maatregel toepassen. Want, want... De directe bevoegdheid heeft hij niet. Of wanneer er sprake is van een kernramp, een kerncentrale beveiliging. Ja, daar gaat dan de burgemeester niet over. Daar mag een minister de burgemeester over roelen. En dat is een beetje de wetgeving waar dat de minister op zich op dit moment op bezeert. En daar te zeggen van nou, dat is, als het gaat om ontruimingen van vreemdelingen... is dat toch echt niet aan de orde dat we het hebben over een nationale kernramp. Dus wat verwacht u nu van Leers? Nou eigenlijk dat hij de bevoegdheid laat dat hij thuis wordt, En dat is dus bij de burgemeester. Hartelijk dank, John van Tilburg namens de Veertig gemeente. Graag gedaan. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi heeft bij de tussentijdse verkiezingen een zetel behaald in het parlement. Volgens haar partij, de Nationale Liga voor Democratie, kreeg ze in haar eigen kiesdistrict ruim 85% van de stemmen. De partij klaagt dat het militaire regime van Birma fraudeert bij de verkiezingen. De partij heeft een klacht ingediend bij de Nationale Kiesraad. In het noorden van Mali hebben Tuareg-rebellen... de historische stad Timbuktu omsingeld. Volgens ooggetuigen wordt er zwaar gevochten. Eerder veroverden de Tuaregs twee andere noordelijke steden. De rebellen winnen steeds meer terrein op de militairen. Het leger in Mali pleegde vorige week een staatsgreep, waarbij president Toure werd afgezet. De militairen vonden dat de president te weinig deed... om de rebellen in het noorden van Mali aan te pakken. De Tuareg-rebellen vechten daar voor een onafhankelijke staat. Het cruiseschip dat vrijdagavond in problemen kwam bij de Filipijnen... is aangekomen in een haven op de Maleisische deel van Borneo. Door een brand raakten de motoren van de Azamara Quest beschadigd. En daardoor kwam het schip op open zee stil te liggen. Duizend opvarenden worden met bussen naar hotels gebracht... en aan boord van het schip waren zes Nederlanders. De Azamara Quest vertrok maandag uit Hongkong voor een 17-daagse reis. De brand brak uit toen het schip bij de Filipijnen voer. De rest van de cruise is afgelast. In de Eredivisie heeft de Ajax uitgehaald tegen Heracles Almelo. Het werd 6-0. Een van de doelpunten werd gemaakt door Kolbein Sikdorson. De IJslander was lang uitgeschakeld door een blessure. En viel vanmiddag pas weer gezin. Ja, het was uh, na zes maanden een heerlijk gevoel om uh, terug te zijn uh, op het veld. En, uh, ja, ik ben uh, een beetje opgelucht. Ja. Nu geniet, geniet ik van uh, deze moment. Het uh, was fantastisch voor mij om in te komen... Uh, op 6-0 overwinning en uh, meteen ook scoren. En, uh, die Theo gaf me die mooie assist. Ja, A'Z speelt op dit moment tegen Vitesse. Bij winst blijft A'Z koploper. Frank Wielaert, toen je verlieten vlak voor 6 was het 2-2. Hoe staat het nu? Het staat nog steeds. En A'Z probeert uit alle macht om dat zo ook daadwerkelijk te laten. Want dat heeft een muur opgetrokken voor de eigen goal. En uh, Vitesse loopt zich daar tot nu toe met zijn 11 op stuk tegen die 10 dus uh, van AZ. En die 2-2-stand Holmen werd in de tweede helft uh, met twee keer geel naar de kant gestuurd. En intussen heeft uh, Gertjan Verbeek zo gewisseld dat het iedereen uit Alkmaar wel duidelijk is dat dit dan maar zo moet zijn. En dat Ajax dus de nieuwe koploper van de Eredivisie zal, zal moeten gaan worden als AZ het hier bij 2-2 laat. Maar nu eerst even vrije trap. Je weet het tenslotte nooit en dan is het... Uh, Boni nota bene die op zijn eigen strafschopstip, in zijn eigen strafschopgebied... daar de bal probeert weg te werken. En dan uh, Vitesse eruit op de counter. Met uh, natuurlijk Ibarra daar voorop. Weggewerkt achterin door Moisander sander. En dan doet uh, daar verder Marcellus de rest. Die probeert die wel zo ver mogelijk op de helft van Vitesse over de zijlijn heen te schieten. De Arnhemmers proberen wel de 3-2 te maken. Maar uh, het lukt ze vooralsnog niet... Want die tien van AZ houden volgens nog gewoon stand. Chanturia nu de breedte gezocht bij Callas. Die staat nog op de eigen helft. Vitesse zal er goed aan doen om in die slotfase. Want er staat nog maar een goede twee minuten officiële speeltijd op de klok om daarin wat opportunistischer te gaan spelen. Een beetje zoals ze dat in het begin deden. Maar nu proberen ze het juist met overleg... om die man van AZ ondersteboven te voetballen. Het lijkt er niet op te, dat het gaat lukken voor de ploeg uit Arnhem. Vitesse thuis in Gelredoom tegen AZ op 2-2. Frank Wielaert. Er werden vanmiddag nog twee andere wedstrijden gespeeld. NEC won met 2-0 van de Graafschap. RKC Wouwijk was met 1-0 te sterk voor ADO Den Haag. Tom Bonen heeft de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Belg zette Vlaanderen op zijn kop door in de sprint te winnen van zijn medevluchters: de Italianen Filippo Pozzato en Alessandro Ballan. Ik had bang dat ze me gingen afmaken, maar de wind was met een bondgenoot. Het was, het was knalwind op kop. En je kon, ja, kon hem maar eerlijk gezien en gemakkelijk op het wiel gaan. En dan in de sprint, uh, ik begon te nog wat vroeg. Pippo kwam nog langs zijn, Maar ik uh, blijf erbij dat tot ik doodging tot op de aankomst. En, uh, ik had niet veel over, denk maar het was voldoende. Het was de derde keer dat Bonen de Vlaamse klassieker won. koers werd gekenmerkt door valpartijen. Fabian Cancellara ging onderuit bij de bevoorrading. Hij was topfavoriet. En Sebastian Langeveld kwam hard in aanraking met een toeschouwer. Beide renners braken hun sleutelbeen. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Het projectiel dat in het water van een singel in Leeuwarden dreef... was een nepzeemijn. Burgemeester Kronen noemt de 1 april grap buitenproportioneel... De heidebrand bij Radio Kootwijk is onder controle. Bijna 100 hectare natuur is verloren gegaan. En Nederland roept Syrische militairen op over te lopen naar de oppositie tegen president Assad. Zijn minister Rosenthal tijdens de conferentie van de vrienden van Syrië in Istanbul. Dat was het uitgebreide NOS-journaal zo plots van de VPRO.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 Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Stijn. Is er iets te zien? Wat zien jullie? Dag. Wat is het? Wil je het eens beschrijven? Uh, we weten dan nog, nog niet. Ja, hier klopt het dat we fluisteren omdat we op natuur-excursie zijn. Ja, we zijn inderdaad in het bos met een groep padvinders. Volgens mij is, volgens mij is het een havik. Een havik? Is het een havik? Ja. Onze verslaggever Tjitke Musge ging mee met deze jonge groep padvinders die op deze hele korte expeditie al een uil, een steenmarter... een buizerd en een vos hadden gezien. Vooral die vos, dat vonden ze een beetje gek. Vossen zijn meestal wel beter verstopt. Ja, deze niet, hè? Nee, en, en ze komen meestal s'nachts voor Meer. Was deze vos doof of zo? Want ze kraken best wel, je ja, Deze dat, padvinders. Het, het, het, het wonderlijke gedrag van deze vos heeft <laughs> veel te maken... met een probleem waar de natuurgids mee zat die deze padvinders begeleiden, Henk Hietenbrink heet hij... gaf al jaren tours door het bos... maar op één terugkerende vraag van de natuurliefhebbers... had hij geen bevredigend antwoord. Waar zijn de dieren? Men vroeg dan van... Eh, eh, kunnen we zoiets verwachten hè, als een, een, een, een houtsnip... of, een, eh, of ja, voor mij een haas of zo? Hè? En dan, eh, dan gaf ik aan van ja, het kan, misschien... maar... Uh, u bent met een groep van 20, 25 mensen. En toch enigszins luidruchtig. Ja. En hij, dus, ja. hij verzon een list. Ja. Eerst vertelde hij aan niemand wat hij had gedaan. Maar tijdens de rondleiding voelden de mensen af en toe wel dat er iets vreemds aan de hand was. Ik heb één keer meegemaakt met de haas. Die had ik uh, in een weilandje naast het bos uh, gezet. En de mensen kwamen aan. En dat was de eerste de beste die zei van, kijk, er zit een haas. En... Uh, maar ja, toen stonden ze er een kwartier te wachten nog op anderen... die nog wat later kwamen. En toen zeiden hij zit er nog steeds. He, dat, wat, wat, wat een vreemde haas, hè? En er waren er al wat, die begonnen in de handen te klappen. He. Maar ja, de beest bleef zitten. <laughs> Mag ik gokken dat de Vos ook opgezet was? Allemaal opgezette dieren. <laughs> de Vos, de Haas, hij had zo'n 40 opgezette dieren weten te bemachtigen... uit een restaurant dat over de kop was gegaan. En nu, elke keer voordat hij zo'n rondleiding geeft die eerst de beest zorgvuldig in het bos. <laughs> Wat is dit? Dit is een zwarte specht. Die houdt echt van, uh, van uh, vrij oude beukenbossen. Hamer ah, en spijkers mee. Maar je moet natuurlijk toch wel weer een bevestiging hebben. Hè? Maar hoe ervaren mensen dit eigenlijk? Het grappige is, hij zegt zelfs de mensen die weten dat ze naar dode dieren gaan kijken... die blijven het gewoon allemaal heel spannend vinden. Het werkt. Hoor, oh, groene specht. Die groene specht hebben sommige mensen nog nooit gezien. Ik ken een uh, uh, kennissen in Groningen. Die beste man die heeft nog nooit een groene specht gezien. Die heeft nog nooit een groene specht gezien. Dus wat doe je? Je laat hem zien. Je laat hem zien. Al is hij dan dood, dan zeggen ze... Ha, dat is hem. Ik heb hem, al is hij opgezet, ik heb hem gezien. Dit is Plots, met wonderlijke ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema praktische oplossingen over mensen met onverwachte problemen en onorthodoxe oplossingen. Ja, er wordt ook gevoetbald. Frank Wielard, Vitesse AZ. Het stond 2-2. AZ heeft een muur opgetrokken. Wat is het geworden uiteindelijk? Nou, Uiteindelijk heeft AZ toch nog een puntje overgehouden... aan deze wedstrijd in Arnhem, Chris. Het is 2-2 geworden uiteindelijk. En dat is uh, ja vervelend voor AZ. Maar je kunt ook zeggen, na een Cup wedstrijd tot nu toe dit seizoen verloor AZ steeds... Als ze een uitwedstrijd moesten spelen. Vandaag houden ze dan in ieder geval met tien man tegen de elf van Vitesse een puntje over. Dat is dan nog iets. Maar de koppositie is na dit weekend wel voor Ajax en niet meer voor AZ. Wel op één puntje. Gevolgd natuurlijk door de ploeg uit Alkmaar op drie punten door FC Twente. En daarachter op vier punten PSV, Feyenoord en Heerenveen. Het is nog altijd ongemeen spannend in de Eredivisie. Maar de nieuwe koploper in de Eredivisie heet na dit weekend Ajax. Oké, okay, dankjewel Frank Wielaert. U luistert naar Plots. Vandaag over mensen met schijnbaar onoplosbare problemen... en hun ingenieuze oplossingen. En wat is dan het eerste waar jij aan denkt? Wat is jouw meest creatieve oplossing als je iets wilde bereiken... wat op geen enkele andere manier lukte? Ja, ik heb mijn oplossing meegenomen. Ja, eerder is namelijk dit... Dit is... Een microfoon? Een microfoon, ja. Die heb ik één keer ontzettend goed weten in te zetten. Ik ging namelijk naar New York om een Nederlandse regisseur te volgen. Die was genomineerd voor een Emmy Award. Die Aha. man heb ik gewoon geïnterviewd. Maar wat ik niet wist, en dat ontdekte ik daar... bij zo'n uitreiking zijn heel veel bekende mensen. En daar was je diep van onder de indruk? Of? Nee, er was één iemand die daar rondliep. Ik dacht, als ik daarmee op de foto sta... dan maak ik een ontzettend grote indruk thuis. Namelijk Angela Lansbury. Van Murder, She Wrote. Jij kijkt me heel erg aan, maar... Van Murder, She okay, Heeft ooit de moeder gespeeld van Elvis Presley in een van zijn films. <laughs> en ze speelde in Murder, She Wrote. Um, nou, duizend afleveringen. Elke keer was er een moord. Zij werd nooit verdacht. En toen dacht ik, ik wil met haar op de foto, maar het is genant om dat te vragen. En toen heb, ben ik met mijn microfoon naar haar toegegaan. Het een van de onheervraag. Mijn set, setje stond denk ik niet eens aan. Okay. En ik heb deze foto <laughs> met, met Ze kijkt wel heel ja, verschrikt. En zonder microfoon durfde je niet? Nee, dat had ik echt niet gedurfd. Goed. De hoofdpersoon in het volgende verhaal... die voerde eigenlijk wel een soort van vergelijkbare soort van actie uit. Sarah Bijlsma heet ze. Alleen de mensen die zij wilde ontmoeten... dat waren geen beroemdheden. Het waren haar eigen familieleden. Acte 1. kind een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson. Het hart zat in mijn keel natuurlijk. Het was zo ontzettend eng. Je moet aanbellen, maar je durft niet, zeg maar. Sarah staat voor het huis waar haar broer en zus wonen. Ze staat op het punt om aan te bellen, maar aarzelt. Het is ook niet iets waar je op voor kan bereiden. Dit is gewoon verschrikkelijk. Niet alleen hebben ze elkaar nog nooit gezien... Sarahs broer en zus weten niet eens dat zij bestaat. Wat je misschien ook moet weten is dat Sarah een kleine cameraploeg bij zich heeft... en niet van plan is om haar eigen identiteit prijs te geven. Stel dat, stel dat ze niet mee willen werken of stel dat ze je herkennen... of stel dat ik niet uit mijn woorden kon, Ja, ik vond het doodeng. Ik. ik deed het echt in mijn broek. Voor een buitenstaander lijkt dit vast een bijzonder slecht plan... Het eerste contact met je broer en zus onder valse voorwenselen beginnen. En dat ook onder valse voorwenselen laten vastleggen op film. Maar Sarah is ervan overtuigd dat dit de enige manier is... om haar broer en zus te ontmoeten. Om dat te begrijpen moeten we terug tot voor Sarah's geboorte. Toen mijn moeder en mijn vader iets met elkaar hadden... was dat min of meer een beetje geheim. Want hij was ook nog getrouwd met iemand anders... Op een gegeven moment toen werd mijn moeder zwanger. En wilde mijn vader dat zij uh, abortus liep plegen. Wat ze bijna ook gedaan heeft. Maar dat ze gelukkig op het laatste moment is uh, het ziekenhuis uitgerend. Want ondanks dat Sarah's moeder al drie kinderen had... en helemaal niet van plan was om er nog één te nemen... vond ze het moeilijk om het kind weg te laten halen. Hij zei toen van, nou, pff, dit, dit schiet niet op. We denken er wel even over na en dan uh, spreken we elkaar later... En... Hij heeft nooit meer teruggebeld en zij ook niet. En zo zijn ze eigenlijk uit elkaar gegaan. Vijf jaar later hoorde ze via vrienden die hadden in de krant gelezen dat hij was overleden. Sarah heeft haar vader nooit ontmoet. Maar heeft hem ook niet echt gemist tijdens haar jeugd. Haar vader was dood en kon onmogelijk een, een rol in haar leven spelen. En toch zal hij dat wel gaan doen... Toen ik een jaar of veertien was, geloof ik, zat ik met mijn uh, zus in Utrecht op een terrasje. En toen zei ze op een gegeven moment, weet je eigenlijk dat je nog een zus en een broer hebt? Ja, ja, ik bedacht me laatst dat je dat misschien wel helemaal niet weet. Het blijkt dat haar vader al twee kinderen had uit zijn officiële relatie. Sarah wordt door het nieuws overrompeld. Het, het is gewoon een ontzettend raar idee, omdat je zou, je zou verwachten dat ze iets voor jou betekenen en dat ze dichtbij je staan, bijvoorbeeld. Als Sarah in de trein zit, kijkt ze naar de mensen om zich heen... en vraagt zich af of een van hen misschien haar broer is of haar zus. Het enige wat ze van hun weet zijn hun namen. In de telefoongids vindt ze hun adressen en telefoonnummers. Maar belt ze niet op. Nee, dat, dat leek me echt helemaal niks. Omdat ik dan binnen zou komen met het verhaal van... hallo, ik ben je zusje, je kent me niet omdat je vader een andere vriendin had dan je moeder... en die bezwangerd heeft gewoon het bastaardkind van hun vader. En ik was bang dat ze mij gewoon niet als, als een gewoon persoon konden zien. Bang om afgewezen te worden, laat Sarah het erbij zitten. Het is vier jaar later. Sarah is 18 en zit op de kunstacademie... Als ze een filmopdracht krijgt, besluit ze een documentaire te maken... over de kant van de familie die ze niet kent. Ze spoort een oude vriendin op van haar vader, die haar graag te woord staat. De verhalen die ze van hem hoort brengen gevoelens naar boven. In de film die ze maakt legt ze alles vast. Hier ligt ze in bed met haar vriendje. Ze zijn net wakker. Sarah heeft over haar vader gedroomd. Het begon in uh, Nijmegen... En ik ging met de bus naar hem toe en toen wou ik instappen, maar toen kwamen er opeens drie bussen achter elkaar of zo. En die miste ik toen allemaal, want ik dacht van, oh, dat is grappig dat er drie bussen achter elkaar zo snel komen. En toen zat lang wachten, echt. Zo'n onwijze hindernisbaan was het meteen al. Maar dat is zo raar, want toen werd ik wakker en toen dacht ik, ja, waarom zou ik hem ook eigenlijk niet ontmoeten? Toen dacht ik, oh, wacht, hij is dood. Oh, shit. Oh, <laughs> Voor het eerst betreurt ze dat ze haar vader nooit heeft leren kennen. Maar ze wordt ook boos. In de film praat Zara erover met een vriendin. Ik bedoel, wanneer je weet dat je zo ziek bent dat je dood zal gaan, ja. dan ga je nadenken over uh, alles wat er in je leven is gebeurd natuurlijk. En, en ik kan er maar niet bij dat je op zo'n moment niet denkt van, ik heb nog ergens een klein meisje van vier rondlopen. Uh, Waar, waarom is die er niet bij ofzo? Ja, ja en ja. dit is de enige kans dat ze me nog ziet. En ja. uh, je moet toch op zo'n een soort van bekering ofzo hebben. Het besef dat ze haar vader voorgoed kwijt is, maakt haar vastberaden om haar broer en zus wel te leren kennen. Op Google typt ze hun namen in. Ze komt erachter dat haar broer heeft meegedaan aan een programma voor MTV. Ze koopt een dvd. Ineens heeft ze uren materiaal met haar onbekende broer. Maar haar nieuwsgierigheid wordt niet gestild. De drang om haar familie te leren kennen wordt alleen maar groter. Toen uh, begon ik daar wel langzaam maar zeker over na te denken... of ik haar niet een keer op moest zoeken. En gewoon of dat niet de mogelijkheid was misschien. Maar de geruchten dat Sara in de familiegeschiedenis is gaan graven heeft een onverwacht gevolg. Sarah krijgt een e-mail van de weduwe van haar vader... die haar met klem verzoekt geen contact op te nemen met haar kinderen. De broer en zus van Sarah zitten beide in therapie. Dat zou te maken hebben met het beeld dat ze van hun vader hebben. En dat beeld zou er niet beter op worden als er ineens een nieuw halfzusje op zou duiken. Ik vond het zo raar. Ik had ook heel erg het gevoel dat dat vooral iets was wat zij zelf niet wilde. In plaats van dat het echt iets was wat voor hun broer en zus dus niet goed was. Maar dat kan je niet beoordelen. Wat wel duidelijk was, was dat er veel zou gebeuren in dat gezin op het moment dat ik op de stoep zou staan. Terwijl ik, ik ben er ook niet op uit om uh, mensen pijn te doen. Dus als zij toen al aangaf dat het misschien wel gaat gebeuren, ja... Hoe raar en hoe gek het ook was, wilde ik daar toch wel ergens naar luisteren. Sarah zit nu met een probleem. Ze wil haar broer en zus toch graag ontmoeten. Maar tegelijkertijd wil ze de wens van hun moeder respecteren. Ik ben toen na gaan denken over op wat voor manieren ik hun dan wel zou kunnen ontmoeten. Maar dan zonder dat zij precies wisten dat ik het was. Uh, dus is toen echt van alles door mijn hoofd gegaan. Ik ben gaan denken over of ik misschien een stage zou kunnen lopen op hun werk. Of dat ik een keer toevallig tegen zou kunnen komen in de kroeg of zo. En dan bedenkt Sarah een plan. In de geest van het tv-programma Man bij het hond... gaat ze met een cameraploeg bij haar familie aankloppen. Het moet eruit zien alsof ze toevallig bij hun is beland. Sarah voelt gelijk dat het een goed idee is. Ja, nee, dat is ideaal natuurlijk, want zo lost ik meteen het hele probleem op. Want ik kon hun filmen uh, en ik kon hun ontmoeten... zonder dat ik hun meteen pijn zou doen... en zonder dat ik meteen de keuze zou moeten maken... wil ik hun echt ontmoeten wat daarna niet teruggedraaid zou kunnen worden. Sarah regelt een cameraman en een geluidsman en reist af naar Amsterdam. Het volgende station is Amsterdam Centraal... Het plan was om een andere naam aan te nemen, natuurlijk. En om te zeggen dat ik gewoon een kunstacademie student ben... die een uh, documentaire aan het maken is over werk. Het moest gewoon een onderwerp zijn waar, ja, waar ik wel even mee vooruit kwam... qua vragen, zeg maar. Haar broer en zus blijken in hetzelfde huis te wonen. Haar broer betrekt de benedenverdieping en haar zus woont boven. Er zijn twee aparte deuren naast elkaar. Wat oh, een drama. <laughs> op dat moment echt hield ik het al bijna niet meer van de zenuwen. Dat is dat echt. het is net als wanneer je als, als klein kind op een hoge duikplank uh, staat en dan op dat moment niet meer durft, weet je wel. Maar je kan niet terug, want er is al een rij kinderen achter je. <tossimus> Uiteindelijk belt ze bij haar broer aan. <tossimus> Ja. Hallo, Hallo, ik ben nou, Johanna van Leeuwen en ik uh, studeer hier aan de Rietsfeld mm -hmm. En ik maak een documentaire over uh, wat mm -hmm. mensen doen na hun werk, de Nederlandse burger. Ze vroeg ons of een vlees naar binnen mag gekomen. Ik woon hier niet. Oké. Okay. Ik vraag wat het even aan degene die hier woont. Ja? <laughs> is Dit is haar broer niet. Haar broer is wel thuis, maar wil niet meewerken. Helaas. Hallo. Maar jullie komen niet op televisie hoor, het nee. is een persoonlijke uh, film. Nee, ik, ik heb hem dus echt helemaal niet gezien. En dat is echt heel jammer, want van mijn broer wist ik het meeste. Hij, hij, ik, hij leek me gewoon een ontzettend leuk persoon, dus ik was echt heel erg benieuwd naar hem. Maar Sarah heeft nog een kans. Spelt aan bij haar zus. En toen uh, werd er van heel hoog uit een raampje uh, geschreeuwd. Waarbij ik terug ging schreeuwen van, nou ja, hallo, ik wil een film maken. Mocht even binnenkomen. Het is heel kort, een paar minuutjes. En toen uh, twijfelde ze even en zei ze zei nou, kom maar even binnen dan. Als het niet te lang duurt, dan, uh, dan wil ik je wel even helpen. Dus toen werd er aan een touwtje getrokken en ging de deur open. Een hoogzwangere vrouw met twee nieuwsgierige kinderen aan haar zij doet open. Haar man is aan het koken. We zijn gewoon op de bank gaan zitten. Um, zij vieren dus en ik. En dat werd gefilmd en opgenomen. En ik moest dus op dat moment uh, vragen gaan bedenken. Van wat voor werk doe je? En heb je vandaag een leuke dag gehad? En nou ja, gewoon echt van die hele genante dingen zeg maar. En je bent je er heel erg bewust van dat zij echt zoiets moet hebben van... Oké, okay, wat is dit nou weer voor rare slechte film die eruit gaat komen? Je thuis bent, wat voor een uh, sfeer is hier dan? Heeft de dag dan heel erg beïnvloed hoe je, je voelt, je werk? En hoe gaan jullie dan met elkaar om? Wordt dan heel erg dat jij uit aan het puffen bent en dat jij maar een beetje in weer aan het rennen bent om eten te verzorgen. Nee, want... Op een gegeven moment, je hoort niet meer wat voor antwoorden gegeven worden. Die spanning die is zo ontzettend intens. Dat is, het is niet dat, dat van tevoren is. En op het moment dat je daar zit, valt dat van je af, ofzo. Het is gewoon heel, heel bizar. Je wordt een beetje een robotje of zo. Je probeert vragen te stellen. En je snapt dat de vragen die je stelt over hun werk helemaal niet interessant zijn. Maar ja, ik probeerde maar om, om gewoon het gesprek op gang te houden. Dat, het niet, um, dat er geen stilte zouden vellen en het een beetje ongemakkelijk zou worden. Want op zo'n moment zou ik weten dat ik als interviewer weg zou moeten gaan. Ik wilde gewoon dat dat ik daar zo lang mogelijk zou kunnen blijven... en zoveel mogelijk van hun mee zou kunnen maken. Ik had ook heel erg de behoefte om veel contact met die kinderen te maken. Of zo. Dat was heel gek, maar het waren ook echt twee fantastische jongetjes... die echt heel erg grappig waren en speels met elkaar. en Ik weet niet, ik voelde me met hen heel erg, heel erg verbonden. of zo. Dus ik had een beetje het gevoel alsof ik ook van hun een soort van dat het belangrijk was ook dat zij mij aardig vonden, als een soort van goedkeuring. Maar ja, dan ga je weer weg. En dat is heel gek, want het was heel erg fijn om, om daar te zijn. Um, het is ook heel geruststellend natuurlijk, want, want een deel van de angst die je van tevoren hebt... is wat nou als ik ze heel stom vind. Het is natuurlijk heel erg fijn als je wel meteen zit en van wauw, je bent echt heel leuk. En ik herken dingetjes en uh, je bent een fijn mens. Maar ja, tegelijkertijd op het moment dat je zoiets voelt... het was misschien ook wel weer de laatste keer dat ik haar zou zien... dus je raakte tegelijkertijd ook weer kwijt. Op de fiets terug van het station... komt de spanning van de hele operatie ineens vrij. En Mozara ontzettend huilen... Thuis bekijkt ze de gênante beelden van het bezoek en monteert haar film af. De maanden erna speelt ze met het idee om hem op te sturen naar haar broer en zus. Dat heeft ze nooit gedaan. Ze heeft de film ook nooit officieel kunnen vertonen... omdat haar broer en zus daar eerst toestemming voor zouden moeten geven. Een buitenstaander zou kunnen denken dat Sarah's plan mislukt is. Maar zelf denkt ze daar anders over. Ik wist niet zeker of ik hun wel echt in mijn leven wilde hebben... als een broer en een zus. Daar was ik, daar was ik gewoon niet zeker genoeg van, denk ik. Ik vind het prima hoe het nou lo loopt. Het, het is ook niet alsof ik nog ergens met een knoop zit... van, oh, maar dit had anders gemoeten. Um, het is gewoon nu echt goed zo. Sarah heeft er vrede mee. Tenminste, voor nu. Ergens heeft het me juist heel erg veel rust gegeven en heb ik besloten dat ik hun niet nu uh, wil ontmoeten. Misschien in de toekomst, maar dat ik, dat, dat ik daar nu gewoon geen behoefte aan heb of uh, dat dat niet nodig is op dit moment. Maar ben je ben niet bang dat wat je hebt gedaan die relatie uh, kapot zou kunnen maken of dat ze jou kwalijk zou nemen. Nee, denk ik niet, omdat als ik hun deze film laat zien en als dit de manier is waarop zij met mij in contact komen... dan um, ben ik al meer voor hen dan alleen maar het kind van hun vader. Zij, zij weten door, door die film, als zij hem zouden zien... dan zouden zij al een beetje weten hoe ik ben. Wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema is vandaag praktische oplossingen. Beeldend kunstenaar Hans Innenmee werkt normaal gesproken aan schilderijen en beelden. Maar een van de belangrijkste objecten die hij ooit maakte. is geen kunstwerk. En hij beschrijft het zelf als een lompe doos. Oké. Okay. En waarom was die doos dan zo belangrijk? Ja, omdat de situatie bij hem thuis, bij zijn gezin. niet te houden was. En <laughs> een doos helpt daarbij. Ja, de, deze doos wel. Enorm goed. Achter twee. Posten, een verhaal gemaakt door Malou Peters en Laura Stek. op je billen. op deze foto van Anouk en Martijn. Dan zeg ik gewoon: Nou, ik heb dus twee kinderen. Eh, en een van die twee die is niet zo slim. Welke van de twee is het? Nou, dan eh, is dus 50% zegt: Nou, ik denk het meisje, ja, maar ze lijkt me ook best wel slim. Maar niet zo slim als hij. Volgens mij is hij hoogbegaafd. Ik zeg: Nou, het is net andersom. Onze Martijn is verstandig gehandicapt, IQ van 30. En Anouk is getest, die heeft een IQ van boven de 150. De kon ze niet eens meer meten. Ah, hoor. van Martijn. De eerste uh, aanblik was gewoon, nou, u heeft een gezonde zoon, proficiat. Nou, en uh, dan een paar maanden later, eigenlijk dus dan een half jaar, uh, was het duidelijk gewoon van, nou, hij doet toch bepaalde dingen niet die een kind met een half jaar zou moeten kunnen. En als we hem optilden, liet hij zijn kop uh, gewoon los aan zijn lijf bungelen. Dat zag er heel eng uit. En dus wij namen altijd zijn kop voor hem mee. Hans, Hans is je ja. We hebben twee ochners vol met rapporten, dus er is een uitgebreid dossier. Maar de hele rits van deskundigen eh, krijgen niet eenduidig omschreven wat hem nou precies mankeert. Als je hem aan zijn lot overlaat, gaat hij binnen een dag naar de kloten. Dan is het gewoon, dan haalt hij waarschijnlijk de avond niet. Hij loopt onder een bus. Uh, nou, er gebeurt iets dramatisch. Hij, ik bedoel, hij haalt de 24 uur niet. Nou, puimer! Opruimen, Martijn is 12, maar hij gedraagt zich als een kind van 2. Maar wel met een woordenschat van ongeveer 1500 woorden, die heel moeilijk te verstaan zijn, behalve als je hem heel goed kent. Vetom! Een sleutel. Een sleutel. heel goed. Een En hij kan ontzettend druk zijn. En dan is hij ook ontremd. En dan. Uh... Ja, ben je in de apen Hij heeft een periode gehad van maanden... dat hij om negen uur vrij goed insliep... en dan om twee uur wakker was en dan sliep hij niet meer. Maar er is dus een fase geweest van zeker een half jaar... dat het hopeloos was, het slapen... en dat wij om beurten, of Bernadette of ik, naar het logeerbed gingen. En vaak ging Bernadette overdag dan een paar uur terug naar bed... want anders trek je het niet. Want dan kon hij ook heel uitruchtig zijn... Dat, dat is gewoon niet uh, vol te houden. Martijn, hou nou eens even Dan je, je even kop, man. Concreet betekent dat dat Martijn continu bezig gehouden moet worden... en je hem letterlijk geen moment alleen kan laten. Je kunt hem ook niet zomaar meenemen naar een vreemde omgeving... want hij snapt de informatie van de vreemde omgeving niet. Dus bijvoorbeeld in een restaurant gaat hij schreeuwen of met dingen gooien... als hij niet weet wat er aan de hand is of wat er om hem heen gebeurt. A Bouw! A Bouw! A -bouw! A Bouw! Martijntje, even stil. Ah, stil. Ah, stil. Wat ook wel lastig is, is dat Martijn graag dingen ergens doorheen gooit. Opruimen, noemt hij dat. Uh, zoals laatst toen had ik de NS-kaart klaar liggen uh, om naar de trein te gaan. En ik ging tien seconden naar de gang om zijn jas te halen. En Martijn had de NS-kaart al door het dakraam gegooid. Dus die lagen toen in de dakgoot. Hij stopt erg graag ergens iets in. Dit komt ook wel doordat hij epilepsie heeft. En daardoor wil hij graag friemelen. Dus met zijn handen bezig zijn, omdat hij die prikkel krijgt vanuit zijn hersenen. En er zijn op zich medicijnen om die epilepsie te onderdrukken. En die krijgt Martijn ook. Maar als je die in die hoge mate zou geven... Dat je alle prikkels onderdrukt, dan krijg je echt een totaal ander kind. Wat je vaak ziet is dat wat ze in instellingen doen, wanneer ze die combinatie hebben, ja, dan worden de kinderen gewoon in dat plat gespoten. Dan heb je gewoon eigenlijk gewoon iemand die je in een soort lethargische toestand vegeteert. Ja, dat vind ik echt afschuwelijk. Daarom ging mijn vader dus op zoek naar iets wat Martijn op een andere manier kan helpen rustig te blijven. En toen heeft mijn vader die brievenbus gebouwd. Je ja, uh, moet hem iets aanreiken En daarom is die brievenbus zo'n gouden vond. Dan reik ik hem iets aan. Daar heeft hij succes mee. Want als je iets aanreikt waar hij gewoon uh, geen succes mee heeft... Ja, dat werkt niet. De brievenbus is een, uh, een, een houten kast. Een beetje artistiek in elkaar gezet door mijn vader... Kunstenaarsziel zit er wel een beetje in. Het is echt gewoon een ongelofelijke lompe box. Als je het van de trap afgooit, dan is hij nog in één stuk. Een houten kast met een schuifbare voorkant. Met een gleuf eh, en een slotje. En daar kan je post in gooien. Op sommige dagen is hij twee, drie uur aan posten. En dat zeven dagen in de week. En bij de brievenbus horen gemiddeld 200 brieven kaarten met daarop foto's van situaties die Martijn kent dit is iemand van school Iris, dat is de juf. en dit ben jij in Japan ja dus ja. ik een week weg ben sorteert hij alle foto's waar ik op sta uit uh, als Malou uh, een dag is geweest dan heeft hij dacht nou haalt hij alle foto's van Malou haalt hij niet een keer eruit die brievenbus is echt een onmisbaar ding geworden. Want Martijn is fysiek bezig, dat maakt hem rustig. Uh, en je kunt hem nu meenemen naar een onbekende omgeving, zoals bijvoorbeeld in een restaurant. Want met de brievenbus heeft hij een activiteit waarmee hij kan wennen aan een nieuwe omgeving. Hij kan daar energie in kwijt. Dus ik denk dat hij uh, minder epileptische activiteit ontwikkelt als je die energie kan ontladen. Dus hij wordt er rustiger van, maar wat ook heel belangrijk is, anders vraagt hij voortdurend één op één aandacht van iemand in uit zijn omgeving. Want voor de rest heeft hij weinig dingen waar hij zich alleen mee bezig kan houden. Je moet hem bij alles helpen. Zonder brievenbus hadden wij geen rust en hij ook niet, want dan posten, posten. En op een gegeven moment moest het ook een reisbare brievenbus worden, dus is er de vakantiebrievenbus gemaakt. Het eerste wat hij ook, als wij op een uh, onbekende locatie komen, bijvoorbeeld uh, nou, als we naar Frankrijk rijden en uh, we komen in zo'n uh, bed and breakfast of iets, zoiets, uh, omdat we daar dan een tussenstop maken en het is allemaal onbekend voor hem, dus het eerste waar hij dan zijn veiligheid behaalt is dus een vakantiebrievenbus. Het is wel toevallig dat ze hier ook een postbriefbus systeem hebben. Nee, dat ik... hebben ze speciaal voor Martijn gedaan. Echt waar? Ja. ja. Oh. En ze hebben zelfs bij zijn paardrijles een brievenbus geïnstalleerd. gooi het eruit, jongen. Gooi eruit. Gaan we even springen? Oh, nou, ik zit lang op Ik weet echt wat die hebben. Hey, Martijn is druk, maar mijn vader is ook heel erg druk. Eh, dus die twee versterken elkaar nog een keer. Eh, dankjewel je het in elkaar? Oh, auw, kijk uit, papa, je bent zo lom. Toen Martijn onderzocht werd, werd ik dus ook doorverwezen. En toen kwam je, nou, dan kwam je bij een neuroloog en uiteindelijk bij een psychiater... en dan gaan ze eerst een vragenlijst. En na de vragenlijst was het eigenlijk al niet meer nodig... ook om nog verder onderzoek te doen... Een exemplarisch geval van ADHD werd toen uh, wetenschappelijk vastgesteld. Nou, Eigenlijk is het als je hun twee in huis hebt... Is eigenlijk gewoon twee hele luidruchtige kinderen. Ik heb hier nog mijn psychologisch rapport van de lagere school... hier in mijn atelier uh, aan de muur ingelijst hangen. Want ik was vroeger dus een extreem druk kind. En ik was zo druk dat ik op de woensdagmiddagen... als ze vrij waren van school... Bij regenweer mochten mijn twee broers wel binnenspelen en ik moest naar buiten. Ik kreeg gewoon een uh, regenjasje aan en de laarzen. En uh, gewoon, uh, nou, uh, wegwezen jij. En ook de zomervakanties vond mijn moeder een ramp. Er is natuurlijk heel veel herkenning. En daardoor is er dus ook heel veel herkenning over uh, niet begrepen worden... waar ik ook echt als kind erg veel last van heb gehad. Uh, afgewezen worden, er niet bij horen. Gewoon, nou, uh, dus dat buitenbeentje zijn... Martijn, ja, kijk eens deze. Doe je de maar hierin. Weet, weet, weet, weet. Mijn vader is heel beschermend. Omdat Martijn natuurlijk ook eigenlijk altijd een klein en afhankelijk kind blijft. <grijpteelijks2> Geweldig, jongens. Je ziet echt een hele sterke, betrouwbare, verantwoordelijke man. Die zelf eigenlijk nog een beetje kinderlijke expressie heeft. Met een kind dat zich helemaal uh, overgeeft aan het... Uh, aan het vertrouwen dat mijn vader dan uitstraalt. Als je dus een goede doen, is en hij is zelf ook druk en wilt, zoals je dan. Nou, dan is het eigenlijk iedere keer als ik thuis kom, ja. dan uh, staat hij te springen, dan staat hij al een kwartier van tevoren bij de achterdeur te wachten bij de ramen. En als ik dan kom, dan is het papa, papa, papa. En dan staat hij gewoon een minuut of drie, vier. Ten... En dan doen we ook soms vechten en stoeien. En dat vindt hij geweldig. Dan even springen. Aan de ene kant zijn mijn vader en Martijn heel druk met elkaar en reageren ze heel heftig op elkaar. Uh, maar aan de andere kant worden ze ook heel rustig van elkaar. Uh, Martijn door de brievenbus die papa heeft gebouwd... die voor hem echt een houvast is in zijn leven. Uh, en voor mijn vader is het Martijn die alleen maar denkt aan nu. Niet aan wat er net gebeurde of wat er daarna gebeurde, maar absoluut Alleen maar in het moment is. Het gaat van niks naar nergens, want hij doet duizend keer opnieuw dezelfde stapel kaarten en dezelfde stapel pinnetjes. door die gleuffrotten. Dus eigenlijk is dat een super autistische handeling. Maar omdat hij daar zoveel voldoening in vindt. is dat voor mij ook heel bevredigend. Want dat zijn ook de momenten dat ik wel de krant even kan lezen. En dan kijk ik gewoon af en toe. gewoon... en dan zeg ik af en toe gewoon: goed zo jongen. We zijn nog niet klaar. Maar posten. Kijk eens hoeveel brieven er nog. De briefbus is natuurlijk bijna een, een ritueel object. Voor mij is het heel meditatief, omdat het eh, nergens naartoe gaat. Omdat het helemaal doelloos is. Dat, is. dat is heel mooi, iets doelloos te hebben. Dus hij zuigt me ook helemaal in het hier en nu en het, het helemaal daar zijn. Het is altijd alleen maar dat wat het is. We zitten allemaal maar dure cursussen te volgen en gaan allemaal naar, naar Centra toe... om te ontdekken wat Martijn al lang begrijpt. Ga posten? Posten, ga jij maar door. Ja, ah, doei. De muziek die u hoorde aan het slot en aan het begin van deze acte werden gecomponeerd en uitgevoerd door Tony Roe. Er zijn natuurlijk situaties in het leven waar gewoon echt geen oplossing voor is. Bijvoorbeeld als je verdriet hebt. Hmm. Ja, en toch, als je inventief bent, dan leg je je niet zomaar neer bij een existentiële crisis. Zwaantien Stoker bijvoorbeeld die vond een eenvoudig hulpmiddel om de pijn en de leegte te bestrijden. Verkrijgbaar bij elke blokker, HEMA of Vibra. Acte 3 Naar bed. Een verhaal gemaakt door Esma Linneman. We gingen meestal om uh, half twaalf naar bed. Dan gingen onze bedlampjes aan. En dan gingen we alle twee lezen. Frits altijd iets langer als ik. En uh... Frits die had altijd uh, een boxershirt aan. Met een hemd daarop. En zijn slaapmutsen. Eigenlijk door mij voor de grap geïntroduceerd. Maar in plaats van dat hij hem belachelijk vond, vond hij hem geweldig. En heb ik daarna nog 22 slaapmutsen voor hem moeten naaien. <laughs> als ik als eerste wakker was, draaide ik altijd een paar pijpkrullen in zijn haar. En als hij als eerste wakker was, dan. Uh ging hij mij proberen wakker te maken door met zijn vinger over mijn neus te gaan. Dat slapen bleef toch enorm knus. Want het leek ook net of voor mij ook alle problemen wegvielen in de avond. Ja, nou, Die duisternis van de slaapkamer met die kleine bedlampjes... Uh, gaf toch een soort van heel beschut gevoel. Zelfs een beschutting tegen alleen naar... Uh, Zaken als een naderende dood of een, ja, de angst voor pijn en zo. Maar dat werd altijd allemaal veel minder als we naar de slaapkamer gingen. En uh, ja had van heel veel dingen ook gewoon last. Hij had ijskoude handen. En hij was ook bang vaak. De laatste tijd sliepen we altijd hand in hand... Dat is tot, uh, twee, tot twee dagen voor zijn dood zo gebleven. Want toen kon hij de trap niet meer af. Dus dat was toen een probleem geworden. Maar uh, dus eigenlijk bijna tot het einde is het wel zo gegaan. De eerste keer dat ik weer in onze slaapkamer ging slapen... leek dat een, ja, een soort van vrieskast, maar ook... Iets totaal vervreemds geworden. Waar het eerst zo de intimiteit had... was het nu een ja, onherbergzame plek geworden. En om het uur werd ik wakker. En ik, ik had zo'n behoefte om, om wel te kunnen slapen. Dus ik, ik zocht naar iets wat me het gevoel zou geven... Van dat de dingen weer klopten. Of dat er iets was wat klopte. Dus ik heb een elektrische deken gekocht. Van het merk Dreamland. Het is een witte deken, afgezet met een donkerblauwe rand. En, sinds ik die deken dan uh, heb, leg ik die deken dus naast me neer. En dan slaap ik de hele nacht door, omdat er dan toch een soort van warmte naast me ligt... Dus dan word ik niet zeg maar, gealarmeerd wakker... doordat er iets veranderd is of iets vreemds. Op het voeteneind staan twee voeten uh, geprint. Je kunt namelijk ook alleen de voeten uh, aanzetten. Maar dat uh, doe ik natuurlijk niet. Hij wordt in zijn geheel aangezet. werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Baiema, Bente Hamel, Esma Linneman, Tjitske Musche, en ze maakte ook de opnames aan het begin van de uitzending met natuurgids Henk Hietprink, de man met de groene spechten, en de vos, de buizert, Malou Peters, Jennifer Pettersson, Laura Stek, Jair Stijn, Stef Visjager, productie Sharon de Vries, en de techniek was in handen van Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. En Jair, blijven we toch met de vraag, wat is jouw Praktische oplossing die meteen bij je binnenkomt. Ja, ik, daar, ik, heb je er, je ik, ik heb er maar één. Ik heb er maar één. Het is een heel lang geleden, maar dat was toen er nog militaire dienstplicht was. Toen moest ik een soort manier vinden, een list, om daar onderuit te komen. Want ik had geen zin om een jaar of twee jaar lang. Blowend mijn geweer schoonmaken. In die tijd had je ook allemaal niks te doen in dienst. Dus... Okay. En je kon niet volhouden dat je twee meter was. Nee, ik, had eigenlijk, ik was te gezond en ik was ook bang dat ze me misschien graag wilden hebben. Um, S5 kon dat nog? Het nee, kon niet meer. Ze kon niet gek verklaard worden wat ik deed. Ik dacht, ik, ik bedenk gewoon het meest onwaarschijnlijke scenario. Ook toen ik dat aan mensen vertelde, toen geloofde niemand dat ik het echt van plan was. Dan dacht ik, nou oké, okay, dat is echt een goed idee. Wat <lacht> ik deed. <lacht> mijn plan was om. Uh, Eerst wilde ik de aandacht trekken van de keuringsarts. De arts die dan moet kijken of je gezond bent. Dus ik had alle symptomen ingevuld. Die had ik thuis een lijst opgestuurd gekregen. Met uh, zeg maar psychosomatische klachten, zenuwlijden, heimwee, nagel. Nou ja, van alles. En vervolgens dacht ik: als ik daar ga zitten, dan ga ik in mijn broek plassen bij de keuringsarts. Nee. Ik had het eerst thuis uitgeprobeerd nee. om te kijken of me dat makkelijk afging. Nou, maar echt serieus? Ja, ja, ja, ja nee. ik ging meteen naar boven. En ik dacht, het is een heel goed plan. Meteen daar in mijn broek geplast. Ik dacht, dit werkt. Het is echt een goed idee. Maar wisten ze dat thuis ook, of niet? <laughs> ja, ik had, ik had het aan mijn broer verteld, die inmiddels al goedgekeurd was. Dus ik had echt wel een slecht voorbeeld. En ik, ben, uh, ik heb ontzettend veel ingedronken de avond van tevoren. Ik had dus heel erg lang was ik niet naar de wc geweest. En toen ik daar aankwam, stond ik totaal op knappen. En ik voelde me zo ellendig. Je moest dan ook, ik moest dan ook een urine nog ja, geven. Ik al, ik ben, toen ik plassen, ja, was er iemand die liep binnen... die doopte ik, gewoon zo'n strookje in de wc-pot. Nou, ik, ik, heb, ik heb dus gewoon geschept. Ik heb een, uh, mijn bakje heb ik geschept of <lacht> wat iemand anders niet had doorgetrokken. En dat heb ik laten zien. Want ik dacht, als ik nu naar de wc ga, dan loos ik <lacht> alles. Nou, was helemaal klaar daarvoor. Ben ik naar de keuringsarts uh, gegaan. En ik, ik, ik, ik moet er dus heel slecht uit hebben gezien... omdat ik zo nodig, zo nodig moest. En toen zei hij... Uh, hij keek me aan en zei... Volgens mij ben jij niet geschikte persoon om in militaire dienst te gaan. <laughs> toen heb ik het hele plan laten zien. Je zat varen. zo verkrant, je hoeft het niet ja, meer te passen. Ja, ik hoef helemaal niks te doen. En toen heb ik het gewoon afgewacht. Ik ben voorgoed ongeschikt verklaard. Ik kan nooit meer... Ik bedoel, het maakt niet uit hoe erg de oorlog is. Al hebben ze niemand, mij kunnen ze niet meer oproepen. Oké, okay, we zijn door zo'n praktische oplossingen heen. Jij hier. <laughs> ja. Goed, op onze website kunt u lid worden van de gratis plots... Podcast. U kunt er ook een reactie plaatsen. En daar gaan we na de uitzending gelijk op zitten wachten. Onze website is vpro.nl slash plots. En we, willen, we wachten ook op uw persoonlijke verhaal over de dag dat u niet uw hart volgde, maar uw hoofd. Heeft u een verhaal, uh, meld dat naar plots@vpro.nl. Ja, dat is dus een uh, ja, rationele oplossing. Bent u als dwars tegen uw gevoel ingegaan bij het maken van een belangrijke beslissing? Met grote gevolgen, dan moet u ons vooral mailen. Plots.vpro.nl Straks Bureau Buitenland met Harm Ede Botje En volgende week verhalen in Studio Itzerda. En plots is er volgende maand weer... Ja, en dan natuurlijk gewoon weer de, de, de, de laatste zondag van de maand. Zoals gebruikelijk. Wat is het thema, Chris? Halve waarheden. En echte leugens. Avondspit, het opinieprogramma van BNL. Ik wil meer democratisering binnen de PVV. Uw mening telt ook. Oh, laat die mensen nou toch gezellig genieten op dat terrasje ja. bij die kroeg. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Laat er een paar veldwachters oplossen, Want meer heb je er niet meer nodig. Avondspit, laat ook uw stem of mening horen. Het is nu alle één grote klote zooi. Bel of Twitter met hashtag WNL of hashtag Eertmans. Ik ben het oneens met de op. Avondspit met Joost Eertmans. Ik denk toch dat het niet gekker moet worden. Iedere werkdag vanaf half zeven op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.